Goedemiddag, Laat maar uitgaan, jongen. Nee, hij pakt hem toch. In Nederland, in Oost en West. Ja! Nederland heeft olympisch goud. ik heb er koppel echt van voor. In de koppel naar de koppel. Rek oh! de, de Bruin, ze wint hier. Gouden medaille! Tom van Hooydok gaat die bal. En die zit erin. Hij scoort de win. Het Verzonderland staat op de eerste plaats. Gaat op camera als één e koppel. Bij Doepad. Doepad. Oh, wat een prachtig Doepad. Langs de lijn, 50 jaar. De gaanschap Ajax, 0-0. Ja, het heden is leuk als je de historie kent. En dat blijkt ook vandaag weer in de nieuwe aflevering van onze serie... 50 jaar langs de lijn keren we terug naar 1971. Het jaar waarin Feyenoord ook één punt voorstaat op Ajax... en waarin Ajax later in diezelfde maand ook een Europa Cup finale speelt. De kampioenswedstrijd van dat jaar, 1971, was eigenlijk op de... Eén na laatste competitiedag. Feyenoord won toen met 3-1 van Ajax. En kwam op kop te liggen in de Eredivisie. Walter Tempelman was afgelopen week in Deventer. op bezoek bij Dick Snijder. De maker van twee Feyenoord-goals. in die wedstrijd tegen Ajax. Een minder hartelijk welkom. en ook dat hoort u ongetwijfeld. achter mijn stemgeluid. voor Feyenoord. Het is niet helemaal duidelijk waarom de tegenstander uit Rotterdam. en de grootste concurrent. nou met een luid geboe en geloei moet worden. Ontvangen. Maar uh, laten we zeggen, het hoort er allemaal bij. Het is allemaal een soort zenuwoorlog. En laten we voorlopig eens onze aandacht gaan Lageroms. bepalen naar het veld. Uh, ik hoor Dick van Rijn al wat zeggen. Jij hebt al wat gezien. Nummer 14. Wat zeg je? Lazaroms met nummer 14. Lazaroms dus, uh, loopt er dus inderdaad bij. En heeft het nummer 14, zegt Dick... Ik ben 69. En, kijken Ajax kijken. en jullie bestaan 50 jaar. Nou. En toen moest net mijn carrière beginnen op de 19e. Dus uh, ja, en... Uh... Dan is langs de lijn eh, met eh, nog eh, de tv in kinderschoeten. Langs de lijn, dat was een begrip. Eh, dus dat eh, een fantastisch programma om naar te luisteren. Je was altijd op de hoogte van de laatste actuele stand. En eh, geweldige muziek ertussendoor. In eerste aanleg mag u van mij aannemen dat dat klopt. En u hebt dus van Dick van Rijn gehoord dat Lazerland erbij is. En dat inderdaad, zoals ik het dat u dat, dat heb. Eh, Romein de rechtsbek bezet. En niet... Schneider, waardoor Snyder dan als linksback zou opereren. En van Duivenboden inderdaad. Wij kwamen met 1-0 achter door een kopbal van Piet Keizer. Dus en, uh, Happel was de trainer van uh, Alles of Niks. En die zegt, uh, Ik speel de linksback. Van uh, Wenner Kruijff komt in de zwuitenhalbstijd niet aan de zijde. Dan kun je spelen het zwuitenlinksbooitje. Nee, bij de Koentje. Hè? Zo praat de Happel. Hè? Dus ik ging direct uh, bij Koentje staan. Nou, Aja vliegt eruit. Dus Jacques Vat was alleen, je geeft voorzet op Dick van Dijk en die schiet hem op de paal. Anders is 2-0. Nou, toen maakte. Uh, Oever Kienval na een actie van Willem van Hanigen maakte 1-1. Gooi ja, Gooit nu hard en ver uh, in naar Kienval. Dat van die ingoor, dat weet ik niet meer. Maar op een gegeven moment, Wim uh, Jansen had de bal. En ik zeg legt neer: Kans, schot tegen het hoofd, nog een kans, goal. En dat is Dick Snyder. Nou. En hij legde hem neer en ik, eh, het regende pijpen stelen. Dus op een zijk naar het veld, die bal die het voor Heinz Stuy. Die kreeg hem midden op zijn voorhoofd, maar ik liep door en schoot die bal voor de tweede keer in. En gelukkig kwam die onder mijn zool en vloog zo de hoek in. Ja, toen was het, eh, het 2-1 voor ons. Een mooie aanval van Dick Snyder. een uitstekende bek. Die zijn partie verdedigend werk voortreffelijk doet, maar ook in de aanval kan gaan en zelfs een doelpunt heeft gescoord. Feyenoord, hoekschop op links. Op links door wordt steeds beter. En dat gebeurt er allemaal een zes, zeven minuten voor het einde. Krijgt hem even naar Wery. Wehry met het rechterbeen schuift hem door naar Schneider. Schneider schiet weer. Goal! Een korte hoek bij Heinz Stuy. Ja, hij stoot er net op. Een geweldige knal van Schneider waar ja. Stuy met de vingertoppen nog aankwam. Maar die dan toch in de touwen vloog. Op zes minuten voor het einde... Dat was op donderdag 27 mei. En, uh, een avond om nooit te vergeten. 27 mei 1971. En die wedstrijd was dan donderdag uh, vooruitgehaald. Omdat die woensdag erop... Ajax haar eerste Europa Cup finale op Wembley tegen Panathinaikos speelde. Bovenop hem starten. Nu loopt hij weer terug. Dolgelukkig. Feyenoord heeft deze wedstrijd gewonnen. Daar mocht hij deelgenoot van uitmaken. En dat, dat dan leidt tot het, uh, tot uiteindelijk tot het uh, landskampioenschap. Ja, dat zijn memorabele momenten. Die verreed je nooit. Nee, want, want dit was de ene laatste wedstrijd in de competitie. Jullie gingen inderdaad over Ajax heen. Uh, stonden één punt voor op Ajax. Uh, net als dit seizoen dus eigenlijk kwam alles aan op die, op die laatste wedstrijd. Kun je, je die nog herinneren? Uh, Feyenoord ja, het, tegen? Tegen Haarlem. En dat zou ook nog bijna misgaan. Wij, uh, wij leiden met 2-0. En uh, er moest nog tien minuten gespeeld worden. En toen Haarlem schoorde direct 2-1. En toen werd het nog even, even billen En ja, Want uh, met een gelijkspel dan hadden we het uh, op doelsaldo uh, niet gered. Ja, maar Ajax verloor ook die, uh, die, die ja, laatste speelronde ja, uiteindelijk. Bij uh, hier thuis in Deven, bij GoHead. Dat was... Uh, toen heeft uh, Heinz Stuy in de Spits gespeeld, geloof ik. Weet je, de hebben, uh, zij lieten die wedstrijd lopen... want die waren allemaal met één ding bezig. Die hadden gezegd, oké, okay, Feyenoord gaat er niet meer weggeven... thuis tegen Haarlem. en... Uh, toen wij op die donderdagavond wonnen, toen, uh, toen heeft Ajax zich ten aanzien van het kampioenschap overgegeven. En probeerde met voetbal daar te komen waar ze zo graag wilden zijn. Dat was voor Feyenoord een overwinning, voor Ajax een nederlaag. En we wensen Ajax in de laatste kans om Europees voetbal te spelen, althans voor Europa Cup 1. In de strijd tegen Panin Panathinaikos aanstaande woensdag in... Wembley, Londen, veel succes. En feliciteren Feyenoord met deze verdiende 3-1 overwinning... die waarschijnlijk het kampioenschap van Nederland betekent. En zo ging dat toen in 1971. Wat een zalige stem heeft hij ja. dan, hè, Dick van Rijn. Geweldig. Feyenoord kampioen en Ajax zou later de Europa Cup 1-finale... winnen van Panathinaikos. En wie weet wat er over tien dagen in Stockholm doelpunt? gebeurt. Wat zeg je? Wie maakte het doelpunt voor Ajax toen? Oh. 71. Help me. Uh, uh, Dick, Dick van Dijk? Toch? Van Dijk? Er wordt nu, er wordt nu druk overlegd. Echt... Oh, thuis er kwam nog Golf van Haan bij, volgens mij. 2-0. Ja. we discussiëren daar zo nog even over verder. Is dat is ja, ja, ja, nee. het laatste hokje. Ja, ik was min 5. Oh, maar goed. Je ziet de oude. Zeker na deze tropenweken in de Eredivisie.